Uur. Dit is Maal Schreurs met het NOS Journaal. De invloed van salafisten op de Marokkaanse moskeeën in Amsterdam neemt toe. Bijna de helft van de 22 islamitische gebedshuizen... daar staat onder invloed van de fundamentalistische stroming... schrijft de NRC naar onderzoek. Volgens de krant groeit de invloed van salafisten... doordat Nederlandse imams steeds vaker opgeleid worden in Saoedi-Arabië. NRC refereert aan een recent jaarrapport van de AIVD... Die waarschuwt voor salafisten die gematigde moskeeën proberen over te nemen, soms zelfs met geweld. De minder strenge regels die de Amerikaanse regering voor banken en andere financiële instellingen wil, is een gevaarlijk idee. Ze kunnen leiden tot een nieuwe crisis, heeft Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem gezegd. De regering Trump wil de controle op banken verlichten. Er is het risico dat nieuwe bubbels ontstaan als je de financiële sector weer de vrije hand geeft, zegt Dijsselbloem. De rijkse Nederlanders zijn weer rijker geworden. Maar voor het eerst sinds de crisis is hun aandeel in het totale Nederlandse vermogen iets gedaald, meldt de Volkskrant. Volgens de krant komt dat door de gestegen huizenprijzen, waar de gewone huizenbezitter meer van profiteert dan de rijken. De rijkste 1% van Nederland had in 2015 ruim 295 miljard euro privévermogen. En dat is bijna 28% van al het vermogen. Amerikaanse steden die het immigratiebeleid van president Trump frustreren... moeten financieel worden gekort. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie vormt hun beleid... een gevaar voor de veiligheid in het land. De regering wil dat illegale die verdacht worden van criminaliteit... worden overgedragen, zodat ze kunnen worden uitgezet. Onder de steden die op de vingers zijn getikt zijn New York en Chicago. Het weer in het zuiden nog grijs en druilerig. Later vanochtend trekt de regen weg en wordt het vrijwel overal droog met soms wat zon. Maxima rond 11 graden. En dit was het. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Nou, lieve mensen, het is een prachtige dag. Het is prachtige weer. Heerlijk genieten van de schepping. <middels> nee, nou weet u het wel. Toepak leeft op de radio. Het is een prachtige dag. Hè? Dat is het ook. Want... En genieten van de schepping. Nou, ik heb genoten van alle vogeltjes. Oké, okay, de vogeltjes. Die, die echt zingen echt het hoogste lied. Ja, dat is wel het mooie, ja. ik Dat ontgaat altijd geel. Ik zit gewoon altijd in die auto. Gefocust op de weg. De radio aan. Mis ik nog iets in de wereld? Of uh, gaat het allemaal zijn gangje? Nou, het is vandaag de dag, de Mars of Science. Gisteren ook een beetje gevolgd, de Dijkhof, Dijkstal. Weet ik wie die altijd bij de wereld door aanschuift. Met zijn lezing over de Nick wetenschap. Dijkgraaf. Dijkgraaf. Oh, dat is, is mij, ja, daar ben ik fan van. Dijkhof is geloof ik die van uh, asielbeleid, geloof ik, hè? Ja, die twee, die echt compleet verschillend. Maar, maar goed, Is die... het de Mars of Science of Silence? Nee, eh, uh, Het wordt silence wordt de Mars of Science gelopen. Science. Science! blind ja. Blinded we with Science. Dat uh, komt omdat er Trump aan de macht is. en dat ze uh, bang zijn dat heel veel informatie. over de natuur en over uh, aanslag. Dat, dat ze dat gaan verduisteren. omdat het slecht is voor de economie natuurlijk. En uh, dan gaan ze dat allemaal veiligstellen. en nu gaan ze dus. Uh, markt voor uh, science. Nou, ik vind het wel een goed idee hoor. Ik bedoel. Uh, heel veel uh, mensen ontkennen het nog. maar goed, over grote merendeel. grote. grootste, meeste mensen. Die zijn er gewoon overtuigd. Dat, het, uh, dat we een grote invloed hebben op de, het milieu... dat we er iets aan moeten doen. Huh? Ja, heren. laat ik gewoon maar even niet zo'n handmuziekje draaien. Dat scheelt altijd weer. <laughs> dat is het bericht, die kan je dan beter aan. Het Het is 5 over 8, op de radio. Een week vol gebeurtenissen. Pak er even een momentje uit. Nou, geven... Ik heb een geweldige gebeurtenis meegemaakt deze nou. week. Want ik heb meegedaan aan een oefening... voor het geval dat er een vliegtuig zo neerstort op Schiphol. Wat een leuke oefening, zeg. Van de Veiligheidsregio Kennemerland. Ja, dit... Als het een keer goed fout gaat. Ja, precies. Ja. En uh, het is ook zo van... Uh, uh, dan wordt uh, Het wordt een beetje gefine-tuned op dat moment. Van ja. wat gebeurt er? En ik mocht uh, ophaler maar, uh, zijn, een verwante. Ja. En dan een andere speelde slachtoffer. En dan had je nog dus een aantal hulpgroepjes. Uh, ja, het waren 80 het waren mensen of zo. Maar ja, op het moment dat het echt wat is, dan kunnen het er zomaar 800 zijn. Ja. En uh, ook op de locatie naast Schiphol, waar dus dan ook de mensen opgevangen kunnen worden. Dus dan weet ik al hoe moet je er zijn. Hoe ziet het eruit? Uh, Oké, okay, maar wat, wat heb jij ervan geleerd? Ik heb ervan geleerd dat. Uh, dat hoe, hoe je mensen. Uh, dat ze geduldig moeten blijven met al die mensen. Want uh, dat is best wel moeilijk. Ja. En uh, ik heb hem ook wel uit kunnen leven. want ik speelde een, uh, een dame, Monique. en ik, uh, ik had wel een laag IQ. Dat zei ik ook steeds tegen. Ik heb wel een laag IQ hoor. <laughs> <Yes>. <laughs> en in, uh, over het laatste, dan was er mijn zus. Eindelijk heb mijn zus makkelijk. gevonden. maar ik wist nog niet wie het was. Maar uh, waar is mijn zus? Waar is mijn zus? Weet je. <laughs> en en ik, ik, ik sprong in haar armen. en die had echt. Oh, <laughs> Je ging helemaal los. Ja, ik ging los. O, to, ik heb, o, ik heb het toneelspel wat je eigenlijk wilde doen, dat heb je ja. nu ook kunnen uitleggen. Ja, maar het is ook heerlijk iemand uh, die, die niet helemaal goed is, maar heel subtiel. En dat zou ik denken van, is ze echt zo? Of, uh, of niet? Ja, <laughs> dat is, ja. was mijn hoogtepunt deze ja. week, absoluut. Oké, okay, nou het klinkt wel leuk om al mee te doen. Gewoon. Ja. Ik doe, doe, doe vaak BV-cursussen om gewoon een beetje... Uh, te kunnen reanimeren en ja. kunnen spelen op situaties. Ja, goed, dit is een grotere oefening natuurlijk. Ja, en uh, ja, het is goed. En ze doen het gewoon volgens mij één keer in zoveel tijd. Okay. En het blijft belangrijk. Want dit soort dingen, als je dit soort dingen voorkomt in een, in een ander land, uh, weet je, yeah? bij Afrika, et cetera. Uh, dan gebeurt gewoon helemaal niks. Weet je wel, voordat er daar iets op gang komt, ja, dit is een helemaal, echt een enorm aangekleed iets met van alles. En daar ja. wel wel leuk om te zien. Ik wil zeggen, ik ben nieuwsgierig van de foto's. Er zijn die er? Ja, nou, de foto van de hereniging, die is er. Jawel. Oh, okay. Nou, zullen we die binnenkort wel zien. <laughs> Eerst, Ninja Ninja. Sunshine. Daar ben ik echt wel een grote fan van. Meubels vooral, maar ook muziek is blijk dus. En dit is een van de bandjes. Ginger Ninja en dat heette Sunshine. Hoe toepasselijk in deze tijd dat de zon weer doorbreekt. De temperaturen zijn nog wel laag, hoor ik iedereen Of Het is wel koud, hè. Maar het is wel leuk om even achter het glas gewoon even wat zonlicht op te, op te pikken. Ja, vast een beetje voorsprong te nemen. En het maf is wel. ik wist het niet, echt waar, ik wist het niet. Maar de NOS heeft deze, deze plaat gebruikt bij het Wereldkampioenschap uh, 2010 bij je, alleen complicaties, compilations uh, bij elkaar. een beetje alleen beelden bij elkaar gevoegd om dan... Ja, gebruikten ze deze muziekwijters. Ja, nou, als we het toch over voetbal hebben. <laughs> die voetbalbus, je moet er toch een beetje om lachen. Dortmund die hadden alleen uh, dingen in hun hoofd gehad. Het is een aanslag op de vrijheid. Het is terroristische aanslag. Weet je wel, ze hadden het echt helemaal heel groot gemaakt. Leek het gewoon uit een randebuil. was. Die had aandelen gekocht. En die had uiteindelijk bommen geplaatst in die bus. En die bommen zijn afgegaan en had gehoopt omdat die aandelen. Ik snap het niet door met die aandelen, maar als de aandelen dan zouden zakken, zou hij meer geld verdienen. En dat is uiteindelijk niet gelukt. Want de aandelen zijn een klein beetje gezakt. Maar goed, hij had iets van 60.000 euro geïnvesteerd. En kon daarmee 250.000 euro winnen als de boel zou instorten. Crashen? Crashen. Nou, oh. crashte wel de bus, maar verder is het financiële toestel niet. Want voetbal Geen is zo doden. stabiel ook gewoon iets. Geen doden? Uh, nee, geen doden, maar wel een. Natuurlijk... Gelukkig. Ja, gewoon wel wat mensen geschrokken waren en uh, voetballers die in één keer dachten... Fuck, Moeten we nou ook nog voetballen? Ah, Jeetje. Ik kan het niet meer, kan het niet meer ik kan, aan. Ik kan, ik kan het niet meer aan het voetballen. Ik ben zo. Ik heb zo... In mijn hoofd staat er even niet naar. Nee, dat snap ik. Je krijgt ook nooit echt genoeg voor betaald natuurlijk. Het is altijd uh, afzien. Altijd bij een houtje bij. Ja, ik word altijd met kriegen van Die voetballers die altijd zeggen. Me... Nou, ja, mijn haar is niet goed. En de is uh, niet zo goed bevallen. Ik goed gezicht. Nee, ik kan even nu niet. Uh, nee, dat kan nu niet. Er worden bijna models, modellen die ja. op het uh, Ja, kijk maar naar die Beckham. Ja, dat is echt een model. En die is toch het minst erge volgens mij, Beckham? Ja. En je hebt echt van die mensen die speciaal haardrag hebben... En maar die heeft wel ook zo'n vrouw die we dan wat volgens mij om zijn en... oren slaat, volgens mij. En nou is het klaar. Ja, volgens mij ook ja. wel. Die is wel <laughs> vrij rigoureus. Pittig Ja, uh, pittig Dat <laughs> Victoria Beckham. Ja. Hij uh, heette ze vroeger ook Victoria... Principal. Ja, is dat zo? Nee. Ik weet het niet. Dat is weer een ander. In ieder geval van de Spice natuurlijk, dat uh, ja. lijkt me wel. Goed, het is de zaterdagmorgen, Toepak Leeft op Radio. Zijn er alweer wat maffe berichten, dames en heren? Ja, het zeker Het programma maffe en rare berichten. Ja, een, een jaar geleden kreeg Adam Mehitch uh, me een boete van 70 euro... omdat hij na het eten van een broodje kwap een luide boer liet. Oh. Ja, dat mag niet eens. Maar op dat moment stond er een politieagent naast hem... En deze oordeelde dat de barman de publieke deugdzaamheid had geschonden. De barman vocht de boete aan. Ja? En uh, rechtbank oordeelde onlangs dat de boete onterecht was. Er is geen bewijs dat de boer was bedoeld om de agent te beledigen. Oh. Uh, oh. Het incident is wijdverspreid bekend in Oostenrijk. Er zijn hele groepen sympathisanten die mee steunen. En een uh, keten van kebabzaken heeft hem een geheel verzorgd. Reisje naar... Istanbul aangeboden. Heb je wel eens kabab gegeten? Dan moet je van boeren, hè? Oh man, dan word je echt gemistelijk van al die saus er je, ook bij. Maar als eh. je dan in je gezicht geboerd wordt... en dan met die luchten... kan ik me voorstellen dat je dat als een belediging ziet. Uh, ja, als vlak vlakbij staat en je krijgt echt die van En uh, dat je haar naar achter wappert? Ja. Dat, dan nou, dan, ja. Dan vind ik het toch wel een boete waard. Dan is het echt een grens. Dat je denkt van uh, nou moet ik ingrijpen. <laughs> Dit kan echt niet. Dan ga ik een boete. Dus uh, nou ja. Wat, uh, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja joh, betalen, barman. En een barman weet totaal niet hoe ze zich moet gedragen door het openbaar. Dat is helemaal niet gewend. Ja, maar die is ook gewend dat al die mensen zitten te boeren aan de bar. Ja, dat is al. Die, waar. Al die bierzuipende... Ja, die is wel wat gewend, en wilt u er nog één? Geen... Gaat ja, het maar één. Ja, dus. uh, uh, yeah, oh, nou, goed. Ik... Straks de Zandvoortsbrieche, dames en heren. Ze hebben er nu een cd uit. En dan kan je erop verwachten dat hij hier op de radio wordt geslingerd. Maximo Park. Het is niet echt altijd in één hokje te plaatsen. Twee rukjes op de cd. zijn echt leuk. Dit is Risk to Exist. Ever felt like you're going nowhere and you need a little help? I felt the same way in my life. That's <middels> when your friends improve, the hand you down. If we extend the situation to a broad one instead of the cell How can we not extend a hand into the perilous waters of hell No Just stop your crying. It's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes.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 Uit One Direction. En uh, Sign of the Times. Misschien wel een van de grootste platen van de laatste tijd. Het uh, is geen remake van deze plaat. Dat is niet zo. Van Prince. Dat oh. denkt iedereen. Zo'n bekend loopje. Die. Het is wel een bekend loopje. Heerlijk. Maar dat is het niet tijdens. Goed, hey, uh, hij schijnt trouwens binnenkort weer iets anders te gaan doen, uh, Harry Styles. Hij heeft alweer iets... Uh, hij ook... dat uh, wat je Prins bedoelt, ik denk, hoe kan dat dan? nou? ja, hij is dood, hè? Ja, hij <laughs> is Ja, die heeft ook weer een flinke foute arts uh, onder de, in de arm genomen... om uh, alleen medicijnen voorgeschreven te krijgen... die uiteindelijk hem fataal zijn geworden. Nee, hij heeft uh, uh, gezegd dat hij waarschijnlijk wel de hoofdrol wil spelen in de film... over uh, Mick Jagger. Oh, dus uh, nou, dat is wel grappig. Hij heeft eerder natuurlijk al in de er komt Dunkerk. Er een film over Mick Jagger. Blijkbaar. Bij ja. zijn leven. Hij was bij Gary Northam's show was aanwezig. En daar vertelde hij zoiets dat hij het zal wel willen. Oké. Okay, maar goed. Nou. En ik weet niet of hij dat roept. En uh, dat het dan al gemaakt wordt. Of dat het al gemaakt werd. En dat hij dan roept dat hij mee wil spelen. Dat weet ik niet helemaal. Maar goed. Uh, Gary Stiles heeft al eerder in Dunkerk gespeeld. Een film over de oorlog. En dat was op Urk toen opgenomen. Dus man is er redelijk aan, aan te acteren. Dat mm. is wel duidelijk. Er voert trouwens de nieuwe single van uh, Maximeel Park. En het heette uh, Risk to Exist. En zo heette ook de nieuwe CD. En daar staat dan weer mooi materiaal op. En uh, ja, het is altijd wel een beetje verrassend wat ze, wat ze maken. Goed, nou, een vrouw botst drie keer tegen dezelfde auto. Nog dat ze uit gegaan, Ik vind het ook weer een beetje jammer. Jij ja, ziet hem gelijk. Ja. Ik denk, wat, ja, dat is wel weer mijn eigen seks afvallen. Ja. Maar, maar zo, ze was naar een cafeetje. En uh, volgens getuigen had de vrouw afkomstig uit Sint-Niklaas... extreem veel gedronken. Ze ja? kon niet meer lopen, dus ze moest wel rijden. Maar... Uh, na de botsing op de Tibergienweg pakte de omstanders gewoon de autosleutel af. Dus het was gewoon een burger. A citizen's arrest. Ach, kijk. Agenten lieten de vrouw ter plekke een alcoholtest afnemen. Daar bleek dus dat ze gedronken had. Oh, surprise. En eenmaal op het politiebureau bleek dus dat ze viermaal... de toegestaan huh? hoeveel het alcohol in haar bloed Jezus. had zitten. Het rijbewijs van de mevrouw is ingenomen. slim. Drie keer tegen dezelfde auto gebotst. <laughs> een bossauto hier, gewoon ja. boem, boem. Dat okay. zie je denkt, huh, hij kan niet verder. Nog een keer, waarom nou niet? Nee. Nou, nog een keer... Wat is er nou? Oh. Ik snap het niet. Echt slim. Maar goed, uh, we hebben gepakt. nooit maar achter het stuur. Nee. Dat is niet in mijn auto mag plaatsnemen. Echt. Schandaal <laughs> Vier keer toegestaan hoeveelheid alcohol het dat, ja. dat is toch veel, ja? Ja, vroeger was dat veel. Maar tegenwoordig is het zo omlaag gegaan voor mij. Tegenwoordig is het vier glaasjes dan of zo? Acht, denk ik. Acht glazen. Oh, ja, oké. Okay. Nou, ik kan het toch even wel denk ik wel in een week. Nou ja, ik, ik schrok echt vanochtend toen ik toch even het nieuws nakeek. Namelijk dat eh, in Afrika, Zuid-Afrika. Uh, zijn we zijn altijd bezorgd over dat er zoveel doden zijn... en dat, uh, dat het ongezond is en dat we beter moeten eten. Maar nu hoor ik dat er 37 verkeersdoden per dag zijn. Waar? In Afrika? Ja, oh. per dag. Ik schrok er echt van. Jezus, wat de... Ik bedoel, mijn vrouw wil nog eens naar Zuid-Afrika-vakantie. op Nou, ik ga echt niet in Zuid-Afrika. Want ik bedoel, als je dus in een bus gaat plaatsnemen... Kan het is de kans vrij groot dat je er niet uh, levend uit vandaan komt... 37. Maar goed, toe, geef je een groot land. Is maar ik moet je wel even zeggen, ja? alcoholpromulage alcohol in het bloed van een persoon. Je hebt een verschil tussen 60 en 80 kilo. Oh, als okay. je 80 kilo weegt, en je hebt 10 glazen, dan heb je na 2 uur toch nog 1,6 promiel. Oh. Okay. En na 3 uur ook nog 1,6, Of was het na 4 uur 1,3. Maar als je maar 60 kilo weegt, dat ben jij waarschijnlijk, ja? dan heb je 2,2 in je bloed, maar heb je 10 glazen. Oké, okay. nou goed om dat we uitgelegd te krijgen, want ik bedoel, uh, ik denk altijd wel dat, dat je altijd terecht heel gigantisch veel moet drinken, maar dat valt er wel mee. Tien glazen is wel veel, toch? Ja, dat is maar waar. Maar heb je 2,2, maar als het vier keer is toegestaan hoeveelheid is, is ja. dat dan uh, dat ook wel, denk ik, hè? Ja, perfect. Goed, straks de Zandvoortse berichten dames en heren en nog weer een leuke nieuwe muziek wat ik heb gevonden, onder andere dat Jamera heeft een nieuwe cd uit. Maar eerst hebben we Alex Lahet en Dojo. Smile and drive with you, but in the morning, through your sleepy eyes, you tell me that I'm not to you. It's not that easy. is Niet compleet als er een beetje stevige muziek wordt gedraaid natuurlijk. Alex Lahey en het heet... Uh, uh, you don't uh, think I love you. Nee, dat klinkt heel anders. You don't think you like people like me. Maar als je me helemaal ontmoet hebt, dan vind je me geweldig. En we hadden het net natuurlijk over zijn of the Tuin, namelijk... Uh, uh, de originele is natuurlijk van Prins, alhoewel uh, Harry Styles er heel iets anders van heeft gemaakt. Uh, blijkt dus dat het gisteren, een jaar geleden, is dat Prins is overleden. Ik zag op nu.nl, nou, het is een jaar geleden dat Prins is doodgegaan. Ja. Het is al een jaar geleden, maar is het vandaag? Nee, het was gisteren. Dus Mijn uh, tranen zijn nog niet eens gedroogd. Nee, nee ik heb het ook hoor. Echt elke dag word ik nog overvallen door emoties. Ja. Dus, uh, nou ja, goed, hij was maar 1,58, hè? Dat is een heel klein mannetje. En hij uh, had ook een, een tekst, die heette Minneapolis Midget. De dwerg uit Minneapolis. Oké. Okay. Ja. Ja, hij natuurlijk altijd van die hele hoge hakken natuurlijk. 1,58. Dat is wel heel klein, hè? 1,8. Uh, uh, 1,58. Hey, hey. Oh ja, 1,58. Oh ja, dat is echt een... En ik ben... Uh, het is het Jij bent 1,80 of zo? 30 centimeter kleiner dan ik ben. Hé, hey. hey. 1,88, jij? Nou, nee, 1,86 ben ik. Oké, okay. okay, ja, 85, ik ben gekrompen. Houd dan maar even lekker op, hoor. Ja, maar je bent ook zo dun. En daardoor lijkt je gewoon is. kleiner. Nou ja, het maf is, ik was met mijn ja. zoon... Komt nou, door de wind, hè? Dan ja. waai je een beetje omsteemt. Ja, precies, ja, ben ik onstabiel. Ik <laughs> mag ook niet op straat als hard waait. Nee. Nou, die uh, grappen kennen we allemaal wel. Nou, godsamme, die hoor ik zo vaak. Gaat toch goed beetje? Je moet wat meer gaan eten. Ja, die ken ik allemaal wel. Maar goed, ik was met mijn zoon... Uh, met mijn hele gezin waren naar... Uh, nou, Noem je het nou, gemeentehuis, om een paspoort uh, aan te vragen. Want ze waren een beetje uh, vele, uh, oud. Verlopen, ja precies, vijf jaar geleden. Hè? Ja precies. Dus, Druktig. Uh, en we moeten natuurlijk binnenkort gaan overleggen met Erdogan. Uh, dus uh, we moesten allemaal goed op orde zijn, onze papier. En toen moesten we ons laten meten. Toen bleek dus dat mijn zoon dus al twee centimeter groter was dan ik. En mijn zoon is dertien. Nou, ja, dat gaat een lekkere kant op straks dan. Ja. En uh, nou goed, uh, we zijn hier momenteel aan het treden met de twee om uh, uh, langer dan twee minuten aan een rekstok te hangen. Want dan kan je op de kermis 50 oh, je euro. Lang. Nee, kan je 50 euro winnen. En lukt dat? Nou, nee, ik kwam op 1 minuut 30. kwam Oké. Okay. Dus dan nou. nog, een half, nog een half minuut hangen. Nou, misschien nee. moet je ook uh, magnesium op je handen doen. Hè? Doe je ja, precies. Met, uh, je, je krijgt echt kramp in je handen. Nou, goed, even lekker maar dat, uh, dat voelt lekker dan. Nee, maar dat, ik, heb, ik was altijd gek op de brug oefeningen. Ja, uh, ja oké. Okay. En uh, dan, dan, dan, dan helpt dat inderdaad dat je... Uh, dan, dan, dat voelt beter. Dat, uh, nou ja, ja misschien glijden je dan wel weer beter. hè, Want je moet vaak dan ook uh, salto's maken en eromheen. Ja, nou, ik, ga, ik ga geen salters maken en flip-flap, hoor. Als nee? Ik, nee, ik, ga nu, ik zit natuurlijk de hele tijd denken. 50 euro, 50 euro, pannenkoek. 50 euro, 50 euro. Oh, wat erg! Nou, dan geven we een 50 euro, of een vijf, twee minuten krijg ik die 50 euro in mijn hand. Oké. Okay. Nou goed, dat is een, uh, pack, een pack dat wij hebben gesloten. Dat wij die man gewoon echt... Uh, gaan jullie delen, oh, Als er eentje het wint en ander niet. Gaan jullie delen? Nee, nee. Ieder voor zich, hè? We leven in een harde wereld. Ieder voor of zich. Of ga je naast elkaar hangen? Dat er een langere stok hangt. Ja, dat is ook nog dat wat. Dat is wel. ook wel grappig. Ja, dat zijn. die binnen, gewoon binnen twee minuten 100 euro achter de wagen is. Ja. Nou goed, ik zie dat jij ook iets hebt over 50 euro. Ja, Ja, vertel. Ja, is dus een onbekende weldoener heeft in de Duitse stad Constans in Baden-Württemberg honderden euro's aan contant geld uitgedeeld. Hij oh. stopte met Pasen briefjes van 20 en 50 euro in brievenbussen. Ook werd geld achtergelaten onder de ruitenwissers van de auto's. En de politie zei uh, vrijdag op zoek te zijn naar de onbekende geldgever... want het was onduidelijk wat de herkomst is van bankbiljetten. En volgens een politiewoordvoerder zijn er nog geen aanwijzingen... dat het gaat om crimineel geld. Maar ze hebben de achtergelaten eurobiljetten opgehaald. Nou ja, hey. maar de ontvangers kunnen het geld later wel terugkrijgen. Het is niet de eerste keer dat een dergelijke weldoener opduikt. Want misschien is dat zwart geld en dat is wel drugsgeld. We moet weer eens een auto ja, zoeken. Voetgangers ja. in Kaiserslautern kregen eerder biljetten van 50 euro toegestopt door een man. Ja? En liet hun ook geld achter in heggen en bosjes. Ik vind dat heel bijzonder. En ook troffen klanten en medewerkers van een supermarkt in Boende... enveloppen aan met briefjes van 50 euro en kaarten met een bijbelvers. Oh. Maar het is inderdaad, er staat ergens uh, in de bijbel dat Jezus heeft gezegd... van. Uh, als jij rijk bent, nee, geef alles weg en volg mij. Okay. En misschien is dat dan iemand die denkt van... ja, ik heb ook wel heel geld, want anders kom je niet in het... het is, uh, je komt eerder in het koninkrijk, de Heer, als je arm bent... dan dat je rijk bent. De kans is uh, net zo groot als dat een, een kameel... door het oog van een naald kruipt. <coughs> Dat, dus, dat komt dus ook weer uit, uit de bijbel, hè? Kijk, uh... ja, ik voel me aandacht verslappen ook weer. Ja, ik als ik, humanist. Okay. Ik uh, helemaal tong, ja. even zo weggezakken. Zo maar je wordt, je wordt inderdaad wel naar beneden gehaald nee, door al je bezit. Mal. Dat je daar altijd verdrukt uh, mee bent. Ja, nee, dat is waar. Ik bedoel, ik, Ja, ja klopt. Ik heb het ook hoor. Ik heb geld verzamelen, geld verzamelen. Weinig meer mag ik uitgeven. Heb ik al genoeg? Nee. Oh, betaal nog betaal niet? jij het, roodje. Ja, dat komt even lekker goed uit. Hè? Ja, ik heb nog niet genoeg hoor. Nee, ik nog veel meer. Nee, goed, het is wel leuk dat ze man gewoon geld uitdelen en dan de politie erachteraan gaat en al het geld weer gaat verzamelen. Die hebben tijd al genoeg natuurlijk. Je hebt om niks in mijn handen verder, om het uit te gaan zoeken waar het geld vandaan komt. Als ze vanuitdelen man... krijgen ze meer. Ja, maar ze hopen natuurlijk achteraf dat dit geld natuurlijk uit het, het, het criminele milieu vandaan ja, komt. Ja, ja, ja. of dat iemand is... heeft gewoon een tas gevonden die een wegreddende boef in de bosjes heeft gegooid. Ja, zoiets. Zoiets, hè? ja, dat zou natuurlijk ja, soms Ben je dan je... strafbaar als jij het uitdeelt? Uh, dat zou vast wel. Ja, natuurlijk. Uh, als, ja, zodra ergens uh, zwart geld tevoorschijn Onrecht komt... Dan uh, krijg je tbs en levenslange gevangenisstraf. Nou goed, eigenlijk ja. zouden we vandaag uh, of nu even de ze berichten moeten doen. Dat doen we. Naar de volgende plaat dan maar. Ja, dat is een goed idee. Ik zal even denken wat ik in godsnaam opgezet heb. Ik wist het even niet. Jameer of Oh, nog nog Enia? Hé, hey, daar leek het wel op, hè? Ja. Automatic. En dan gaat het over auto's. You pop me down Can't seem to find my way around you See what you think Well you don't think it now You lost my love But someone found it and Now when the rain Falls upon my head I don't think of you are much at all Just one thing Seems to make you care Who's gonna drive And take you home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 van Jamiro Quart, maar wat weer onderhoudend kwijt. Cloud9 heet het, en Automotone heet de nieuwe cd, om het even volledig te doen, uh, heeft een van de tracks heeft hij nog een videoclipje bij gemaakt. ik ben even de naam vergeten, uh, ook oh, iets mafs, een beetje elektronische muziek is het, en uh, daar heeft hij een nieuwe indianetooi op, want hij is ook bekend geraakt door die Indiana toy die je dan draagt, en nu heeft hij een soort elektronische Indiana toy die licht geeft, en die gaat dan uh, elektronisch zo... Vr, vr, vr, vr, gaat hier omhoog en dan gaat hij naar beneden. En dan heeft hij een clipje bij en dan loopt hij door een of andere tunnel heen en weer. Uh, echt ik vind, uh, die doet een beetje denken aan uh, een science-fiction film. Ik ga hem zo opzoeken en dan deel ik hem op onze Facebook. Het is echt een vaag denkt. Nou goed, uh, ik weet niet. Uh, ah, maar, jij hebt toen ook wel wat gebruikt bij het maken van dit clipje. denk ik. Goed, oh ja, sorry. Oh man, ik loop helemaal achter op schema dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja. Vier generatie Amsterdamse drukkers, dat is de titel van het boek... dat plaatsgenoot Wim uh, Jubels uh, onder zeer grote belangstelling... Uh, vorige week vrijdag, alweer een ruim een week geleden, uh, ten doop hield. Zijn vrouw werd er soms recht naar mij niet helemaal goed van. Dat gelul over de familie... Maar goed, uiteindelijk uh, is het allemaal begonnen in 18, ja, 1850. Zijn ze zijn begonnen met een drukkerij. En uh, nu zijn ze zelfs, zijn, zijn kleinkinderen zitten ook al in de drukkerij. Zijn ze bezig. En daar uh, hoop ik zo door te laten gaan. Hartstikke druk daar. En het is, bro, druk, druk, druk, druk, druk. Dus uh, het is uh, een interessant boek geworden. Met uh, allerlei leuke verhalen die allemaal uh, de afvangende familieleden heeft uh, getekend gekregen. Dus uh, nou, Wim Jubbels dus over de uh, vier generaties... Uh, hoe heet het, de drukkerij dan? Jubos gewoon? Nou, ik weet ja, dat jubbels? wij in Zandvoort van Peter hem hadden. Dus hoezo zit dit dan hier? Ja, ik, ik snap hem niet helemaal. Okay, maar nou ik ja, goed. goed zeg, ik ben nog niet naar de opening geweest. Nee, oké. Okay, nou ja, het is een Amsterdamse drukkerij. Dus het zal in Amsterdam zitten. Maar hij woont in Zandvoort. En hij heeft hier zijn boek gepresenteerd. Goed, maar weer Zandvoortse berichten. Ja, ik heb... Uh, uh, als jij tussen de 1960 en 1970 op school hebt gezeten in Zandvoort kan je onderdeel uitmaken van een nieuwe gloednieuwe tentoonstelling... voor het Zandvoort Museum. Je vraagt daarnaar Nina Harna. Want Nina is student van de Rijnward Academie... en zij richt een nieuwe stijlkamer in als schoollokaal. En met een echte lessenaar en een schoolbord om jouw ervaring op te schrijven. En wie weet wordt jouw verhaal binnenkort... het stralende middelpunt in het Zandvoort Museum... of kom je je eigen klassenfoto tegen. De voorbereidingen zijn in volle gang... en het klaslokaal is vanaf 5 mei 2017 te zien in het Zandvoort Museum. Dat is gewoon over twee weken, hè? Oké. Okay. Nou, leuk. Het college, van, uh, het college is van plan om het parkeerterrein uh, op het Zwarte Veld... Uh, een parkje van te maken met speelgelegenheden. Wethouder Geert uh, Tonen stuurde 30 uh, maart jongsleden de, de raadsleden, raadsleden hier over een mededeling. De VVD is er niet mee eens met de plannen, want er gaan namelijk 40 parkeerplaatsen gaan dan, uh, verloren. Uh, en ze zeggen ook van ja, het is een beetje zonde, want namelijk onder het L, uh, LDC, geloof ik, uh, Louis Davids... Uh, ja, daaronder hè? Ja, daaronder is echt heel veel ruimte om te parkeren. Alleen, dat scheidt wel weer wat meer geld te kosten. En heel veel mensen parkeren hun auto die daar wonen in de buurt... Eh, met een soort eh, bezoekerspas. Maar laten ze dan gewoon tijdelijk een speelplaats maken... van dat, uh, dat, dat, dat stukje tuingrond. Wat bedoelen ze dat dan niet? Ja, goed. Als, zover als ik het lees, moet ik bedoelen dat het plein weggaat... en die 40 plaatsen dus uh, verloren gaan... en dat daar nog een park komt... en dat iedereen zijn auto gewoon in een parkeergarage moet parkeren. Ja. Alleen dat kost wel weer een paar centjes. Maar goed. Uh, ja, misschien moeten de mensen die een parkeervergunning hebben... voor die wijk gewoon gratis in een parkeergarage laten staan. Hij is grotendeels leeg voor die, die garage. Dat hoor je, dat hoor je aan alle kanten. Dus ja. op zichzelf is er ruimte genoeg. Alleen, het, ja, je moet wel weer naar beneden toe, hè. Ja. En we hebben pas geleden gehoord dat het wel gevaarlijk is in die, in die parkeergarage. Je kan zo anders boven gaan. En pas geleden was natuurlijk een, een vrouw die, die had haar heup gebroken geloof ik. En een man die had ook iets met, met zijn benen. En die ja. was nog aan het revalideren. Toen dus, uh, moesten omdat toch wat van die uh, leuningen maken overal. Dat je je vast kan houden. Ja. Ja, dan ja, dan je moet je ik kan twee leuningen, leuningen inparkeren. Ja, ik kan die leuningen weer stuk, weet je. Wel. Ik kan me helemaal voorstellen dat je denkt: nou, ik ook een meer, wel even. Ik doe mijn bezoekerspas erop, en ik, ja, uh, ik ben, ja. uh, Anders moet ik helemaal die tunnel weer in en uit die parkeergarage kom op zeg. Nou goed, uh, straks verandert het allemaal en is het straks groen en daar kan je het wel weer van genieten. Goed, de meer antwoordsberichten. Ja, vanmiddag uh, wordt de uh, fototoestelling, die heet Solo voor Twee... Uh, met werk van Marco Termes wordt uh, geopend boven de Hema. Het is toch een, een pand wat best wel lang heeft uh, leeggestaan. En uh, Marco Termes is dus een begenadigd schrijver en dichter, maar hij maakt dus uh, tegenwoordig ook foto's. En uh, zijn mentor is Onno van Middelkoop, die ook al bekend om prachtige foto's van Zandvoort. En uh, de expositie bestaat uit circa 50 foto's die op een supergroot formaat zijn afgedrukt. Uh, hij is, is tot half mei op zaterdag en zondag tussen 2 en 6 te bezichtigen in de ruimte boven de HEMA. Termes is daar dan zelf aanwezig en uh, geeft tekst en uitleg. En uh, uiteraard zijn de foto's ook te koop. Oké, okay. nou de park, dat gedeelte aangewezen ge uh, was als Nature 2000 Is in particulier eigendom uh, En uh, wordt uh, al heel lang opengesteld voor het publiek Maar dat gaat per 1 april Dus per gisteren is het dus veranderd Particuliere eigenaar van het park heeft besloten uh, Om het gedeelte van het park gelegen tussen de de, de gu van Uffertlaan en de afrastering langs het visserspad niet langer opengesteld voor het publiek. Het is niet helemaal gedeeld of niet helemaal duidelijk waarvoor dat gedeelte niet meer open wordt gesteld. Maar, ja goed, weet je, er wordt wat aangegeven met uh, verboden bordjes wordt aangegeven dat je daar niet meer mag lopen. Dus, uh, er wordt vast nog wel uitgelegd waarvoor dat verandert. Maar wie weet, gaan ze er iets bouwen misschien? Of gaan ze er zelf gewoon lekker in het zonnetje zitten? Zou ik allemaal nog kunnen. Nou, uh, uh, vol volgende uur meer over Zandvoort. En eh, eerst maar eens even een mopje muziek, dames en heren, op de radio. Straks nog een stukje geschiedenis. I do my make-up in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I want to scream the truth.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 New shouts in my mind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 On the light of flood, but I hear sounds in my mind Brand new sounds in my mind, but only I'll be seeing you. Maar het is toch wel weer grappige muziek uh, van Lord. Het heet Green Light. Geef me een groen licht. Dan weet ik waar ik aan toe ben. Het is uh, de zaterdagmorgen. Het is zonnig en zand. komt deze kant op. Ik zal straks de agenda doornemen wat er allemaal speelt. En ik zal nog even te kijken naar de agenda van Jameer Choir. Ik ben altijd nieuwsgierig van... Uh, nou, speelt hij nog een beetje? Nou, hij speelt weer. Uh, 9 november speelt hij in Nederland. Ik zit even te kijken. Uh, ja, Ziggo Ja, Kaarten trouwens vanaf 40 euro. Ja, dus dat is redelijk, redelijk... Wanneer komt u? Uh, uh, uh, 9 november, 8 november, 8 november. Op wat voor dag? Dat weet ik even niet. Oh, ik vind het wel iets voor ons om naartoe te gaan. Het, is het iedereen kan het wel een beetje waarderen uit ons programma, denk ik. Ja, ik ja, ja. denk het ook. Ja. ik vond het vroeger wel erg leuke muziek. tegenwoordig vind ik het wel veel van hetzelfde. Maar ik kan er wel een mopje op dansen. Dus dat is gewoon best oh, leuk. Ah, dansen man. zelfs. Dat ja, dansen. dat is wel weer leuk. Oh. Ja, goed. Gisteren op te doen over uh, in de wereld door door als Ismail. Weet je wat? Treitervogel vlogger uit Kolenburg, oh, ze uitgenodigd. Er weer? Hij was er weer. En uh, sowieso, uh, hij, hij trok echt het boetekleed aan. Door echt zeggen, ja, wat ik gedaan heb is niet helemaal goed. Maar ik heb mijn leven uh, nu bezig op de rit. En ik leef niet voor mezelf, maar ik leef nu meer voor anderen. Ik wil nu laten zien wat jeugd in Poelenburg bezighoudt. Dan, of, maar vanuit het positieve uh, oogpunt. Ik dacht van, jongen, ga je niet zo laag. Ik bedoel, jeetje, ik hoorde mensen, mijn kinderen heb ik er ook over gehoord. Die hebben heel vaak die vlogs bijgehouden. en dat soort, Ja, af en toe was het wel een beetje op het randje. Maar hij deed het zelf niet. Hij deed er verslag van. Maar nu leek het wel of hij naar toe toetrok dat hij het allemaal veroorzaakt. Dat, hallo Ismail, dat had je niet helemaal veroorzaakt. Je, je, je was zeg maar journalist ter plekke. En natuurlijk lok je daar ook wel wereld wat mee uit. Omdat mensen denken, oh de camera. Dus dan ga ik nou eens even extra gek doen. En hij remde het niet af. Maar journalist hoeft het ook niet af te remmen. Nee. Dus maar goed, hij nam het helemaal op zich. En nu was hij van plan dus documentaires te gaan maken. Over hoe het nu daar allemaal toe gaat. En uh, dan vind ik soms ook wel een beetje hypocriet in de wereldrijd door. Maar je gaat nog extra prikken of hij dan echt wel veranderd is. En wat vinden andere, de andere media's ervan dat, dat hij dat gaat doen? Want er zijn ook heel veel journalisten die het misschien ook wel willen doen. Maar die krijgen geen kans. En hij heeft het helemaal fout gedaan eerst. En nu krijgt het wel een kans. Dat is eigenlijk wel een soort Willem Holleder. Ja, trek het helemaal even lekker uit zijn verband, joh gek. Jezus, wat is dit toch? Hoe raarigheid allemaal. Nou goed, gisteren sowieso hoopte nu over de media. Want Christine uh, Amampoer was bij de uh, college tour uh, aanwezig. Ik ken haar helemaal niet, maar ja, schandalig, sorry. Wat doet ze? Zij is verslaggever bij de BBC en uh, is onder andere bij Bosnië geweest. Hij heeft daar verslag gedaan van al die misstanden daar. En uh, zij heeft ook wel uitermate goede uh, visies op de wereld. Alleen, ik vond gisteren van een soort, uh, echt een soort uh, een vrouw met een missie die bijna niet kon luisteren naar anderen, maar zo in haar eigen verhaal zodat het. Oh, het was moeizaam. Dus is het moeite waard om terug te kijken? Ja, nou ja, ik zal er even doorheen spoelen. Het gaat vooral over de waarheid in de media en nepnieuws en de waarheid. Het zijn feiten, maar de feiten is dat dan de waarheid. Oh man, het werd een gegeven moment. Een brei, een, een brei van voor Ik denk van, ja, natuurlijk, de waarheid zijn feiten, maar de feiten zijn niet altijd zo duidelijk. En we moeten op zoek gaan naar de feiten. Het bleef maar een beetje rond zingen dat ik dacht van, ja, hoe langer je praat, hoe onduidelijker het wordt, vond ik het zelf. Oké. Okay. Dus, nou ja, goed. Uh, mocht je nog interesse hebben dan om je maar eens kijken, college tour met Christine uh, Am Amampoor, zo moet je ja, het is... zeggen. Amampoor, ja, mooie naam. Ja, zeker een mooie naam. Uh, afgelopen donderdag is het Nederlands team gepresenteerd, dat op de Olympische Spelen in Tokio goud moet gaan halen bij het skateboarden. Nou, de bekendste lid hiervan is Kate Oldebeufing, want zij is er maar twaalf. Hoe heet ja. ze? Skate? Kate, ja, het was de eerste. Kate, wel ja, wel, nou, is wel grappig. Ja. Oldebeufing. Ja. Oké, okay, Kate, skate. heel goed. Maar zij is met haar uh, jaar dus de jongste Nederlander ooit in een Olympisch traject. En als de Spelen nu gehouden zouden worden, zou ze niet eens mogen meedoen. Omdat ze nog te jong is. Maar over drie jaar is ze 15 en dan is het geen probleem. En uh, ze wordt als Kate Kate genoemd inderdaad. Die is ja. nu al een fenomeen. En op 11 jaar geleefd werd ze al Nederlands kampioen tot 16 jaar. In ben je elf zelf, hè? tot 16 ja. jaar. En begin dit jaar werd ze Europese kampioen in dezelfde leeftijdsklasse. En uh, ze is ook vaak het enige meisje in deze jongenswereld. En er is dus al in 2015 door filmmaker Edward Cook... is er een documentaire over haar gemaakt. Dus dat is wel gaaf. Maar in 1920 was er ook een heel jong iemand. Dat was de, de, de Frans Hin. En die won op 14 jaar geleefd goud bij het zeilen. Bij het zeilen, maar niet bij het skaten. Oh, ik vind die het, bij het wel cool. Ja, ik vind skate. het wel ja leuk. Je is een skate-kate. Oh, is dat skate -Kate. die, die, die, die ruikt, ruikt altijd zo. Uh, skaten. Daar ga ik skaten. Oh ja, een flinke skate gelaten. Ja, nee, nee. Met skaten. Oh, dat. Ja, ha, kate, skate, uh, skate. Ah, het is sowieso al Wat jeugd soms kan, hè, Met allerlei dingen. Je hebt van die filmpjes. Mijn, mijn zoon is er nogal uh, autistisch in. Met al die dingen te bekijken. Altijd. Weet je, zo'n flesje gooit in de lucht. En dan komt hij precies. Er zijn okay. zo'n kleine richteltjes. Daar zijn ze echt tientallen uren mee bezig. Om net dat ene shot te maken. En wij zien dat alleen dat ene shot. Dat hij, ja. hij gooit een flesje. Saltootje. Valt ze op een richteltje. Recht op. Nee, en meer van die, zeg maar, een bal. Echt van hoog gebouwen naar beneden gooien, dan komt hij precies in een korf terecht. Dat je denkt van, hè? Oké, dat nou? Daar zijn ze gewoon wekenlang mee bezig geweest natuurlijk. Ja, je zal maar mensen zijn met zo'n iemand. Moet jij continu, moet je alles filmen wat hij doet? Oh man, alle, alles. Dat je op een gegeven moment denkt van, joh, ga toch weg? Ga eens even belangrijke dingen doen. Ja. Maar goed, het heeft wel een publiek... Doe je de, huiswerk, jongen. Doorzettingsvermogen, dat is ook wel weer... Ja, dat kan ik ook wel weer waarderen. Dat is ook mooi waar. Goed. Even laatst like dus voor voor day cure onder andere het nieuws I think I'm uit it het verleden geschiedenis That is the deal. En het supernatural, man. Echt zo supernatural zo natuurlijk. Ja, gisteren was wel leuk, hè? Gisteren weer lekker ik in te de televisie zitten kijken. naam de wereldrijd Door Mies Bouwman was daar. En die heeft een boek uit. En er werd zo lekker ingelachen de hele tijd. Oh, oh, oh, oh. En Mark Marie begon ook heel ver af te steken. Dat Mies dacht, Wa, waar gaat dit heen? Ik snap er helemaal niks van. Nou, uiteindelijk, oh, dat bedoel je. Nou, misschien hadden ze van tevoren allemaal even op moeten nemen. Hadden we dat beter kunnen begrijpen waar het over ging. Wat een knullige televisie was dat weer. Het is leuk dat Mies ik erbij komt. En ik zie dat, het is ook wel leuk om te zien dat Matthijs van Nieuwkerk en Mies Bouwman... die hebben een klik. Oh. Hey jongens, gaan met elkaar koffie drinken of zo. Val ons er niet mee lastig. Doe het even van tevoren. Knip het even of zoiets, weet je wel? Knip het okay. van tevoren even dat het leuk wordt. En Ik heb heel veel respect voor Mies. Maar soms vond ik bij mezelf... dit was wel weer even de Mies Bouwman-show of zo. Maar dan heel traag. Oh, en dan ja. maakt Mark Beri erbij Maar is is ook, uh, ze is ook natuurlijk niet, niet de jongste. Meer, nee, hè? dat is waar. Respect voor. Haar. Ik bedoel, ze, ze heeft een boekje geschreven. Dat is, ik bedoel, ze is nog steeds actief kan maar. Ik Maar ze had soms opmerkingen dat ze dacht van ja, de tijd van tegenwoordig is toch heel veranderd hè en dat en het zijn heel, heel veel gekkigheid. Denk je van wat? Jo, het, is, het is allemaal hetzelfde hoor. Het, wordt om... 90, hè, ja, ja, het is gewoon 90 over twee jaar. Ja, ze is echt wel uh, echt wel heel oud. Echt bizar. Hm. En dan nog steeds uh, goed van tongriem gesneden. Maar goed, ja. soms denken we dat ze. Uh, ja, dat ze even een andere. Visie of andere. Uh, kijk op de wereld. dan niet werkelijk is. En ze denken dat ze nog steeds. de goede kijk op de wereld hebben. Dat volgens mij niet. Nee. Ja. Maar goed, dat is misschien ook wel logisch. zo'n. zo'n uh, vrouw. Een zo oude vrouw hou je ze. Ja. Ja, ja. Dus ik denk van, ja. Maar goed, het is leuk. misschien het boek te lezen. dan zie denkt van oh, ik heb niks te doen. Goed, nog even een raadseltje. Dat je eens denkt van. Uh, wie is dit ook weer? Ja? Sta, staat hier het fragment? Ja? Ja? Wat, wat is dit nou? Die is vandaag jarig. Dat is, okay. dat is even de vraag natuurlijk. Uh, zal, zal ik er nog eentje doen dan? Oh, what am I gonna do now? Ja, precies. Wat are you gonna do nou? Nou, straks, na uh, 9 uur hebben we een stukje geschiedenis, wie is de jarig en wat is er allemaal gebeurd door de jaren heen natuurlijk. Okay, nou, laat de taart maar komen. Ja, laat dan de taart we... komen. En gelijk aansta komen. Ja, natuurlijk. Ja afgelopen, Al die week... ja, afgelopen week was mijn dochter weer jarig. Uh, 20 april. En ze is 15 geworden. En uh, nou, we hebben weer veel cadeautjes gekregen natuurlijk. Een feestje gingen ze met vier uh, vriendinnen gingen ze naar een restaurant waar je dan voor uh, wat is het, 25 euro uh, twee uur lang jezelf vol kan stouwen. Onbegrijpelijk, Maar goed, dat leek hem wel leuk. Dat hebben ze gedaan. En hij uh, heeft ontzettend van genoot. Dus was jij, uh, was jij ook mee? Nee, nee. Dat is dan even uh, een... meiden dingetje. Een meiden dingetje. Ja. Dus ik heb even zeg, bij het restaurant met mijn neus tegen de raam de binnen te kijken. En zei, wat hebben ze allemaal gedaan? Is het leuk geweest? En natuurlijk zie je de filmpjes dan, dan weer terug op een uh, Instagram. Dat soort dingen. Dat is uh, fijn om uh, te zien. Vijftien jaar. Vijftien jaar? Ja. Ja, nog even. En ze gaan het huis uit. Ja, dat zou zo maar kunnen. Of de, de, de bellen van die puisterige jongens aan. Ja. Hallo, is April thuis? Ja. ja, ik heb eerder al een uh, Marokkaan uh, zeg maar, op bezoek gehad. En nu, ah, weer een Marokkaan trouwens. Oh. Ja, ja ze heeft iets meer ja, tegenwoordig onder... bellen ze ook bijna niet meer aan. Want we doen gewoon WhatsApp, sta voor de deur. Oh ja, He, de, de, de. Nee, deze heeft echt aangebeld. Okay. Ja, die is niet door achter de achterdeur binnengekomen. En uh, hallo, <laughs> dat niet. Nou goed, even een klein stukje uh, muziek. Heb ik, is dat echt, nee, dat is niet de moeite. Heb jij nou een heel klein kort berichtje? Van 20 seconden? Of herk nou, je dat niet? Nou ja, een dronken vrouw die heeft op een agent geplast toen ze werd gefriëerd bij politiecontrole. Oké. Okay. Want uh, de agent rook al een vreemde geur, maar toen uh, haar rijwijs was verlopen en ze was dronken. Ja. Yeah. En ze moest, uh, werd gefriëerd, maar ze weigerde haar benen uit elkaar te zetten. Uiteindelijk besloot de agent met krachten te spreiden. Mm. Dat was het moment dat de vrouw begon te plassen. Okay, nou, hij zegt: Mijn hele hand zat onder. Gaf. Ja. We spreken je zo in ja. het tweede gedeelte. Tot zover. Het ritme van ZFV via de kabel op 104.